Goedemorgen, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Gisteravond heeft de politie in Amsterdam meer dan 150 AZ-supporters opgepakt... omdat ze haatdragende liederen zongen over Joden in een metro. Ze waren onderweg naar de wedstrijd AZ-Ajax. Volgens de politie werden de supporters meerdere keren gewaarschuwd om te stoppen... maar wilden ze niet luisteren. De metro is toen stilgezet en de supporters zijn in bussen afgevoerd. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas... zijn zeven doden gevallen. Ook raakten zeven mensen gewond... van wie er nog drie vechten voor hun leven in het ziekenhuis. Onze teams found zeven deceased individuals. De schutter is door de politie neergeschoten. En gisteren hebben over de hele wereld naar schatting zo'n 277 miljoen mensen live naar de kroning van koning Charles gekeken. Charles is nu ook koning van 14 andere landen. In de Australische hoofdstad Canberra werden wel saluutschoten afgevuurd, maar was er geen groot feest. En onderin de eredivisie is Cambuur definitief uitgeschakeld. De Friese club verloor gisteravond thuis met 3-0 van FC Utrecht en is daardoor zeker van degradatie. Trainer Jos Ulté reageerde verslagen naar de wedstrijd. Ja, boos, teleurgesteld. Uh, je bent continu aan het kijken en nadenken wat hadden we anders moeten en kunnen doen. Uh, en tegelijk ben je ook weer aan het nadenken hoe gaan we nog drie weken lang uh, zo goed mogelijk presteren. Want dat je verplicht vindt naar de competitie toe, naar jezelf, naar je supporters toe. Verder verloor NEC thuis met 3-2 van Heerenveen en eindigde Ajax AZ in 0-0. Krijg je nog het weer. Vanochtend is bewolkt en regenachtig. Daarna is het heel eventjes wat droger. Maar later vanmiddag komen er wel weer stevige regen en onweersbuien aan. Het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en knalpunt Watergraafsmeer 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De die Noord richting de Koentunnel tussen Lansmeer en de Koentunnel 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen hier vanuit Zandvoort met het zonnetje. Dit is ZFM Jazz van 10 tot 12. En mijn naam is uh, Marco en ik vind het heel fijn uh, dat u luistert. Het eerste nummer is uh, Toetstielemans van het album The Real. En dat was de, uh, de soundtrack van de film Turks Fruit. Het volgende wat ik klaar heb staan is van um, het Amsterdam Jazz Orchestra van het album Finding The Way. En het nummer heet My State Of Mind. Jazz Orchestra. En, en het uh, thema van vandaag eigenlijk, Dit uh, is uh, vooral, uh, nou ik kom er even niet uit Het mijn woorden, nog een keer opnieuw. Ik heb een uh, selectie van, van muziek samengesteld vandaag voor deze uitzending, vooral van uh, Nederlandse jazzzangeressen. En dat is wel grappig, daar ben ik op zoek gegaan op internet en dan kom ik toch wel hele leuke tegen. Misschien is het ook wel uh, mijn tekortkoming aan de kennis van de Nederlandse jazzmuziek, Maar ik ben een Ilza Huizinga tegengekomen. Deze is uh, geboren in 1966 in Beverwijk, hier vlak in de buurt. En Huizinga groeide op in Nijmegen, haar muziek. En interesse ervoor werd uh, op zes jaar leeftijd al gewekt toen het gezin een oude piano cadeau kreeg. Vervolgens werd ze een groot bewonderaarster van oude opnames van Ella for Charles, Billy Holiday en Abby Lincoln. Haar enthousiasme groeide verder toen ze een optreden van de zangeres Betty Carter bij op het Noordse Jazz Festival. Op 17-jarige leeftijd nam ze haar eerste zangles. En later studeerde ze bij Johnny Moll en Gert-Jan Arendsen in Amsterdam. In ieder geval, ze heeft de, de smaak van de jazzmuziek gevonden. Ze heeft een prachtige mooie stem, Ilse gaan. Eigenlijk Ilse, maar ze wordt ook Ilse genoemd. En het nummer wat ik klaar heb staan is uh, Summer Times. Uh, zeer toepasselijk bij, uh, bij het weer en de lenzen die eraan gaat komen. Zoals gezegd, Ilzahuizing gaan met het nummer Summer Times. magical moments we keep spending together when there's no one else around these mystical feelings only you and i share in a trance this mutual passion that is always our fashion indescribable the way that i'm feeling when i dance my soul dance with you but it didn't do Cease to please me, and your rhythm won't release me. When we dance, it's physical, maybe, but we both know that there is so much more. The closeness that we treasure is infinite, unmeasurable. The heights that we are flying, only stars around love you and i in our soul dance you you and i in our soul dance You and I, in our soul dance. Soul dance. Mijn soul dance with you van Florien van het album Meant to Be. Eerst nog even een andere mededeling. Wie ons volgt op Facebook heeft natuurlijk gezien in de agenda... dat eigenlijk elke ons is ons volgt. Maar hij is jammer genoeg verhinderd. Ik val voor hem in. En ik vind het heel fijn dat u luistert. Het uh, nummer wat u net hoorde is van uh, Florine. Van het, uh, haar debuutalbum uh, uh, Man To Be. En het nummer heet uh, My Soul Dance With You. Wat wel grappig is te vertellen over uh, Florine. Dat ze eigenlijk Florine Elisabeth Verloop heet. En ze, is, uh, ze komt uit Utrecht. En ze treedt uh, veel op met haar eigen jazzcontent. En ook uh, als jazz- en gastvocaliste. Ook heeft ze optredens met de echtgenote uh, uh, muzikus Brad Meldauw. Wat het leuke is om te vertellen over dat album. In uh, 1994 kreeg zij in New York een plaatcontract aangeboden... wat resulteerde in haar debuut-cd. Dus uh, dat nummer wat we net speelden van een album, Man To be. Het is van 1995. En op dat album uh, speelt ook, uh, ook mee een fantastische uh, Nederlandse gitarist... Jesse van Ruller, in de Tweede Uur meer daarvan. Uh, zo zie je maar dat Nederland eigenlijk uh, helemaal vol is... met jonge, goede uh, jazzmuziek. En ook het volgende nummer wat ik uh, klaar heb staan... is van een Nederlandse jazz-zangeres. En deze jazz-zangeres treedt ook op in het uh, theater ons eigen theater in Zandvoort. Het Theater de Krocht. En dat is wel op uh, 16 april. Maar dat is denk ik uh, al geweest. Zit ik mijn auto te bedenken, want het is al mei. Maar ze, treden, ze trad dus op op 16 april. Mirjam van Dam. En uh, Mirjam van Dam is het uh, volgende nummer wat ik klaar heb staan. En dat doet ze samen met Ed Bouquet. En het nummer heet I Just Wanna Make Love To You. Love to you. To you. Love to you. Ooh. I just wanna make love to you. van Dam met uh, het bouquet met I Just Wanna Make Love to You. En als het thema uh, van vandaag Nederlandse jazz zangeressen zijn, dan mag er natuurlijk eentje: absoluut niet missen in het rijtje. En dat is natuurlijk de first lady of jazz van Europe. Europe's first lady of jazz. En dat is Rita Reis. Ik heb een mooi nummer uitgekozen. Echt een klassiek jazznummer. Desafinado. Van Rita Reis met haar man uh, Pim Jacobs en zijn combo. Melody. Poets have compared it to a symphony A symphony conducted by the lightning of the moon But I saw the is slightly out of tune Once your kisses raised me to a fever pitch Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Flag like the bossa nova, love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different and the words don't even. So good, so hard, that's slightly out of tune. Tune your heart to mine, the way it used to be. It used to be of Jazz, Rita Reis, met haar man Pim Jacobs en zijn combo Desfinado En Desfinado is een Borsanova-compositie van Antonio Carlos Jobim uit 1959. Het Portugese woord Desfinado kan het beste vertaald worden als uh, uit de toon. En uh, Newton Mendonca schreef de tekst in het portugees en, en de Engelse tekst werd later geschreven door John Hendricks en Jesse nou, een achternaam die je bijna niet kan uitspreken. Destrofinado wordt meestal gespeeld in de toonsoort F. Nou, allemaal niet heel erg belangrijk. Maar het is een prachtig nummer. Wat door veel mensen vertolkt is. En het lied bereikt in uh, 1962 ook Nederland. Waar Rita Reis met Pim Jacobs uh, werd vertolkt. Nou, daar heb ik net een, uh, een dingetje van afgespeeld. In de tweede uur heb ik nog een versie van uh, Desafinado En dan wordt het uh, door een uh, popartiest -pop gezongen. En dat is dan weer een hele andere versie van uh, zo'n nummer terugkomend uh, tot het thema van vandaag... dat het Nederlandse zangeressen zijn. Dan mag zeker ook een andere niet uh, missen... en dat is uh, Kreekje uh, Kuiveld. En uh, Kreekje Kuiveld is natuurlijk ook uh, bekend in Nederland... met een prachtige, heldere stem. Maar uh, zij is ook vooral in Duitsland bekend... Uh, waar ze een, een slagerzangeres was. Dat zul je toch niet geloven. En in uh, 1961 deed ze voor het Nederland mee... aan het uh, Festival met het liedje Wat een Dag... En het leverde haar een uh, tiende plaats op. Ook wel grappig om te weten. En Gretje heeft heel veel uh, voor de Zuid-Duitse Rondvonk opgetreden in Duitsland. En ze heeft daar veel programma's gepresenteerd. Dus ze echt wel een uh, multitalent artiest. Ik heb een mooi nummer uitgekozen. Uh, Blazer River van onze eigen Gretje Kuijsveld. Your troubles dream that dream of me Up a lazy river where the robins sung awakes wake's a bright new morning Where we can roll along Blue skies up above Happy you can be <laughs> Was het een Nederlandse jazzhanger. Nu maken we een klein uitstapje naar Amerika. Naar een, ook een prachtige jazzvocaliste. Het is echt uh, een super, super mooie stem, Deborah Brown. Maar ze streedt wel uh, op in dit nummer met een, uh, een Nederlandse drummer, Erik Inige, met zijn uh, Jazz Express. Het is een prachtig nummer, wat ook zeker niet mag missen als het uh, helemaal in de mainstream jazz zit. Het is uh, Mood Indico van uh, de Erik Inige Jazz Express samen, samen met. Deborah Brown. And yeah. it Ook ik luister naar ZFM Radio. Album Songs from Movies and Musicals. We zijn al bijna weer aan het einde gekomen van het eerste uur Jazz hier op ZFM. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. In het tweede uur nog meer Nederlandse jazzmuziek. En niet alleen van Nederlandse zangeressen, maar ook van een heleboel andere leuke Nederlandse muzici. En het volgende nummer wat ik al klaar heb staan, is ook een bijzondere jazzmuzikant. Jammer genoeg veel te vroeg overleden. En hij komt uit ons om het maar even zo te zeggen, uit ons eigen Haarlem. Um, zijn naam is uh, Ruud Brink. En het is ook een van de weinige jazzmuzikanten... die een, een bronzen beeld hebben. En het bronzen beeld staat in Haarlem, in de Egelandse Tiestuin. Dus mocht u een keer in Haarlem zijn, uh, ga daar kijken. En er staat een prachtig beeld van uh, deze fantastische saxofonist. Zoals gezegd, Ruud Brink met het nummer. Komt u. aan het uh, einde van het eerste uur van uh, deze uitzending gekomen. En daarom uh, vul ik het nog een klein beetje op van hetzelfde album van Ruud Brink met het nummer Cynthia Blue.